Uur. Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Namelijk Janine Hennis Plasgaard wordt in het nieuwe kabinet minister van Defensie. Informateur en huidige minister van Sociale Zaken Henk Kamp krijgt Economische Zaken en Landbouw. Een VVD-onderhandelaar Stef Blok wordt minister voor Wonen en Rijksdienst. Daarmee staan alle VVD-ministers vast, zo meldronnen in Den Haag. Dat Hennis Plasgaard naar Defensie gaat is een verrassing. Zij wordt de eerste vrouwelijke minister van Defensie.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 Gillard benadrukt dat de betrekkingen op strategisch gebied met Amerika... onverminderd belangrijk blijven. De Duitse Formule 1-coureur Sebastian Vettel heeft de grote prijs van India gewonnen. De Red Bull-rijder bleef in New Delhi zijn Spaanse rivaal Fernando Alonso voor. De Australiër Mark Webber eindigde als derde. Het was voor Vettel de vierde overwinning op rij en de vijfde dit seizoen. Zo verstevigde Vettel zijn leidende positie in de tussenstand. Het weer, veel zon, maar in de kustprovincies ook kans op een buit is een graad of negen... Tegen de avond in het westen meer bewolking, gevolgd door wat regen. Morgen bewolkt en regenachtig. Dit was. Dit is Wijnald Zwaan bij de ANWB.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 to mm -hmm. Opening up the windows now. We've been Het zo'n lekker liedje, hè? Het is de nieuwe van Keen op ZFM. En Disconnected. En daarvoor Tears for Fears. En Everybody Wants to Rule the World. Yeah. Eindelijk kunnen we even zitten. Heerlijk. De koude, het is koud buiten. Het is echt koud buiten. Binnen hier in de studio is het heerlijk warm. Een nieuwe zondag in Kermeland. Het is 11 over 2. Aldo, goedemiddag. Goedemiddag. Wij, uh, wij hebben een leuke avond gehad, hè, gisteren. Dat kunnen dat we wel zeggen, zeggen ja. Wij zijn um, gisteren naar Amsterdam geweest, naar de Jordaan. Ik weet niet of je de Jordaan kent, dat is echt een bekende volksbuurt in Amsterdam. Met allemaal uh, kleine cafeetjes. En dit is hartstikke gezellig daar, met allemaal Amsterdamse liederen. Grijp mij maar Amsterdam. Ah, het, het was heel gezellig. Toen zijn we uiteindelijk beland in... ooit um, die tent daar, bij het Reddamsplein? Nee, Heren van Amstel. We zijn eerst eerste uh, echt anders geweest. Old Sailor zijn we Old nog sailor, geweest. En natuurlijk. En we uh, zijn in de Heren van Amstel. En dat vond ik wel een hele leuke tint. Nou, leuk om te zien. We hebben nog een nichtje van Eva Jinek hebben we daar nog gezien. Ja. Ik zag er staan. Ik zeg, uh, hey uh, Eva, want ze leek erop. Zegt ze, nee, ja, ik ben het, uh, het achter van Eva Jinek. Dus familie ook nog van Bram Dan moet je gaan kijken ook. Brammetje, onze Brammetje. Maar uh, je, vond het, uh, je vond het gezellig? Ja, ik heb hem prima van maken. Hé, hey, wat is jouw nieuws van afgelopen week? Ja, mijn uh, nieuws van de afgelopen week is uh, toch in België dat uh, twee mensen een kind uh, een voornaam geven wat eigenlijk niet past bij een achternaam, vind ik. Uh, die familie heet Pot met de achternaam en hebben zo'n kind Bloem genoemd. Ja, Bloempot, ik, hè? Ja, ja. Ik vind het een beetje achtelijk, een beetje raar. Ik vind dat sowieso doe je het dan niet. Het is ook niet geaccepteerd door de, door de gemeente daar. Nee. En terecht. Ja, en terecht. Nee, dus. Maar er zijn wel meer mensen met uh, zulke namen. Ik kan me herinneren dat, uh, uh, dat op een ander radiostation. hebben ze eens een keer zo'n uh, zo uh, zo lijst gedaan met de raarste Nederlandse namen. Nou, is dus zat Fokje Modder tussen. Uh, Peter Celi en, uh, en uh, Botan. Ja, Peter Sely. Uh, en Botaf. Uh, en Stanley Messi. <laughs> nou, dat vond ik zo geweldig. Mijn nieuws van de week uh, komt vanaf, van uh, gisteren. Het is wel heel onmerkelijk. Het kon ook wel. Je kon er eigenlijk ook wel op wachten. Holleder is in elkaar geslagen. Ja, ja. In Amsterdam-Zuid bij uh, Café Joffers. En dat werd hier gedaan door vechtsporter en sportschoolhouder Dik Vrij. En dat zat er wel in. Want Holleder heeft natuurlijk vreselijke dingen gedaan. Hij is nou, nu weer uh, weg uit de cel. Er zijn vast nog een paar rekeningen die hij, uh, die hij open heeft staan. Ja, maar het valt me nog bij dat het nu pas gebeurt. Niet al eerder... Ja, nou, ik, weet niet hoe, ik weet niet hoe hij, hoe hij leeft. Hè. Misschien ja, uh, uh, komt hij niet zoveel in cafés of zo. Maar ik weet niet of het waar is. Maar ik, ik hoorde dat het de oude uh, bodycard was van John Mieramid. Die is ook uh, neergeschoten tijd geleden geliquideerd in uh, Thailand. En ja, ik, de, ik heb het gevoel dat het nog wel vaker gaat gebeuren. Nou, als je ook nog wat wacht, dan zou je een kogel krijgen. In zou heel goed kunnen ook. Ja. Het, is een, het is een heel apart verhaal. En dat is uh, mijn uh, nieuws van de week. Een nieuwe zondag in Kenmerland. Met natuurlijk veel regio-nieuws vandaag. We gaan het zo meteen hebben over de sport vandaag. De klassieker, Feyenoord-Ajax. En vandaag, en daar ben ik wel heel erg blij mee, in het dorp, Rondje Dorp. We hebben twee verslaggevers in ons dorp, uh, dorp lopen. Albert-Jan Vos en Rob Harms. En zij gaan de sfeer peilen vandaag. Het is bijna kwart over twee, zondag in Kellenland. En hier zijn de White Lions. Ik heb eigenlijk niet meer heel veel van ze gehoord daarna. Alphabet, Fascination en uh, daarvoor The White Lies. Ook niet heel veel van gehoord. Ze hebben nog één hitje gehad, maar dit was toch gewoon hun grootste. Farewell to the fairground. Normaal zeg je, hé, hey, daar uh, is je weer. Ja, maar moet ik het elke keer doen. Blijf het halen. Oh, oké, okay, oké. Okay. Het bekende deuntje van uh, BBC Match of the Day. En bij ons is het bekende deuntje van de televisie, de tussenstanden en uh, de beginnen op de vrijdag. FC Utrecht tegen FC Groningen... SC Utrecht won met 1-0 op de zaterdag. Een uh, degradatieduel, zo kan je dat wel noemen. John Karelsen, de trainer van NAC Breda, was ontslagen. Heeft het geholpen? Het heeft zeker geholpen. Ze wonnen met uh, 4-1 van VVV Venlo, dus NAC Breda. Aal Den Haag thuis tegen Willem II, het werd 2-0. En NEC, jouw clubje tegen Rodi C. Ja. Toch wel een teleurstelling hoor, 0-0. Ik ga sowieso niet van 0-0. En dan... Het mooiste nieuws van vandaag. De wedstrijd is op dit moment volgens mij nog bezig, tenminste als ik teletext mag geloven. Half één begonnen, de klassieker Feyenoord tegen Ajax. De tussenstand is daar, 1-2 voor de Amsterdammers. Ja, jij bent zeker blij hè, met je club hier. Ik ben heel blij. Ja, dat dacht ik al. Om half drie, Rxveen Waalwijk tegen FC Twente. En Paxvold tegen PSV. Heracles Almelo tegen Heerenveen. En om half vijf, Vitesse tegen AZ. Dan gaan we even kijken naar sport in... Oh nee, we gaan eerst even buitenlands voetbal doornemen. Want er wordt vandaag natuurlijk ook voetbal in het buitenland. In Engeland, Arsenal heeft gewonnen gisteren tegen QPR met 1-0. City zijn ze bovenop gekomen naar de teleurstellende nederlaag tegen Ajax. Ja, ze wonnen met 1-0 tegen Swansea. En vandaag om 5 uur. Ja, wel um, een hele mooie wedstrijd. Chelsea tegen Manchester United gaan we naar Duitsland. FC Ausburg tegen HSV. HSV won met 2-0 met een assist van Rafael van der Vaart. Düsseldorf thuis tegen Wolfsburg. 1-4, twee keer Bas Dost. En Schalke met hun aflijnde basis. Wonnen met 1-0 van Nürnberg. En om half zes vanav vanavond vandaag... Bayern München tegen Bayern Leverkusen. En tot slot Spanje. Real Catalano tegen Barcelona. Barcelona weer met 5-0, twee keer Messi. En om half tien Real Mallorca tegen Real Madrid. Wat een rare tijdstipje, half tien. Ja, nou in Spanje is het zo, hè. Het ja. wordt wel eens vaker zo. Ik weet niet of het uurverschil is daar. Dat zou natuurlijk ook kunnen. Um, sport in de regio, nou dan. SV Sandvoort speelde gisteren tegen de wedstrijd tegen Aalsmeer. Er werd verloren met 1-3. Sandvoort bezet op dit moment de achtste plaats. Volgende week spelen ze om half drie thuis tegen OSV, die de zesde plaats bezet. Het handbalteam van ZC, of, uh, ZSC heeft de eerste wedstrijd van de zaalcompetitie winnend afgesloten. In de korverhaal wonnen de dames met 11-9 van het Vijfhuizense DSOV. En onze plaatsgenoten de Zandvoortse Kelly Brink... speelde met het meisje elftal onder 17 deze kwalificatiewedstrijd, uh, op deze week kwalificatiewedstrijden voor het EK. De keepster had het lastig, maar toch wist het de Nederlands elftal een paar zware overwinningen neer te zetten... Er werd gewonnen tegen Montenegro, Kazachstan en ook de vrouwen van Oekraïne moesten eraan geloven. Het werd 15-0, 11-0 en 18-0. Het waren zware wedstrijden. Ja. Ja. Ik vind het een heel leuk gezicht. We vandaag een rondje door binnen het centrum van Zandvoort. En er um, lopen constant groepen langs de studio die naar het volgende café gaan. Ik moet zeggen, nu zijn ze nog redelijk nuchter. Ze lopen, die lijn loopt nog recht. Maar ik wil nog wel zien hoe het om, uh, om vijf uur is straks. Zullen wij hier in, uh, een, een rechte lijn tape trekken en kijken wie het nog uh, recht ja, op precies. Ja, precies. Uh, ik denk dat het eind van de middag dat het heel anders ligt. Hey, zometeen nemen we even wat regeningen door met uh, zometeen even wat nieuws... over de vernieuwde website van uh, Zandvoort. Want... Ze hebben een nieuwe website of zo. En de aanstaande maanden gaat hij in première, als je dat zo uh, mag noemen. Daar word je zo meteen meer informatie over. En dit is mooi, het is nieuw, het is leuk. Het is Phantom Limp in de Pines. It's clean. Day Phantom Lim. En de Pines. Zondag in Kennemerland. Je blijft op de hoogte. Je blijft op de hoogte. Met even wat regennieuws. nieuws Wat is gebeurd in Zandvoort en omgeving? De gemeente Zandvoort lanceert morgen haar vernieuwde website. De site heeft volgens de gemeente een frisse uitstraling. Een verbeterde zoekmachine. Een duidelijke navigatiestructuur. Het internetadres blijft ongewijzigd. Bezoekers kunnen terecht op www.zandvoort.nl Een woning aan de... Doorbekkenstraat heeft zondagochtend een keukenpand gevoed. Om even voor 11 uur sloeg de, tijdens het koken de vlam in de pan. Brandweerbalans en politie werden direct gealarmeerd om hulp te verlenen. De bewoner liep bij de verwondingen op. Het brandje, door het brandje was de woning vol met rook komen te staan. De brandweer heeft met de overdruk vindt later de rook uit de woning geblazen... Doorbekkersraad was tijdens het incident gedeeltelijk afgesloten voor verkeer. En de Raad van, Straat, van State heeft de gemeente Zandvoort woensdag het groene licht gegeven... om door te gaan met het nieuwbouwproject Louis-Davids-Carré. De Raad van State deelt de kritiek van bezwaarmakers niet... dat de bouw van een woningen en winkels in het centrum van Zandvoort... tot enorme parkeer- en verkeerschaos in de buurt zal leiden... De Raad van State stelt vast dat er 690 parkeerplaatsen in de parkeergarage zijn gepland... en dat er 192 parkeerplaatsen op straatniveau gehandhaafd blijven. Door de uitspraak kan de gemeente nu ook omgevingsvergunningen voor de overige bouwfases verlenen. Bij snelheidscontrole op de zeeweg zet de agenten vrijdagmorgen een bestuurder aan de kant... die met 89 km per uur langs de radarauto reed. Hij heeft hiervoor een bekeuring gekregen. Er bleek het bleek een tweede keer in twee dagen te zijn dat deze moment bekeurd werd... Do Donderdag was de man een 33-jarige Pol met rond 17 km/u voorbij gereden, terwijl daar 80 is toegestaan. Zie Westkust, weerbericht. bericht. Eind van de middag neemt gelijk de bewolking toe, maar blijft tot de avond droog. De wind neemt in kracht toe, de temperatuur stijgt naar maximaal 10 graden. Vanavond en de komende nacht is het bewolkt en valt er enige tijd regen. De temperatuur daalt naar een graad of 5. Morgen is het bewolkt en valt er geruime tijd regen. De temperatuur daalt naar ongeveer 6 graden. Beleef het ritme van Zandvoort ook op tv. ZFM Text TV op kanaal 45. It's is Refusing Me. En ik weet niet of je het meegekregen vorige week. Um, er was nieuws dat uh, componist en pianist Joop Stokkermans is overleden. En ik hoorde het ook. Wie is nou weer Joop Stokkermans? Nou, hij is componist en hij heeft enorm veel liedjes heeft hij uh, gecomponeerd en uh, gemaakt. Een klein overzichtje daarvan. Mijn Dit was bijvoorbeeld van Het is een tovenaar. Het is echt een En die Tita Tovernature was bijvoorbeeld van hem. Laat ah, even doorspelen. toe, en Peppy en eruit. Peppy. Peppy. Oh. Peppy ja, ja, ja, Allebei opstaan. Dat is lang geleden ja. en Het was allemaal van hem dus. En um, die man was niet heel erg bekend. Maar als je al die liedjes hoort. Hij heeft onder andere ook um, de berenboot. Barpapapa. Weet je wel die. Kunt u mij de weg naar Hamelen vertellen meneer. er bijvoorbeeld. En uh, Douw Egbert heeft hij uh, allemaal ontwikkeld en gecomponeerd. Hij is 75 jaar geworden. Joop Stokkermans. We kunnen toch wel heel dankbaar zijn voor al die vreselijke liedjes. Lekker met je vuile met je vieze liedjes. Ja, we zaten even te praten met onze verslaggevers. Die, uh, die nu het dorp in gaan. We gaan ze straks natuurlijk bellen, want um, het wordt steeds gezelliger. Ik zie steeds meer uh, mensen die een beetje beginnen te waggelen. Hoe het gaat met ons verslaggever, zo zometeen. If you could only see how blue her eyes can be when she says, when she says she loves me, where well, you got your reason. And you've got your lies, And you've got your manipulations They cut you down to size Say you know, but you don't You can love, but you will If you kid on see. ZFM Stanford met Tannik. If you can only see. Ja, leuk en goed nieuws, want um, afgelopen week is weer de jaarlijkse verkiezing geweest voor de Cafetaria van het jaar. En goed nieuws, want Snackbar Hartplein op het Kerplein hier in Zandvoort is op een fantastische negende plaats geëindigd. Nou, dat vind ik ook knap. Ja, vorig jaar stonden ze nog op uh, plaats 34. Ze zijn dus uh, 24 plaatsen gestegen in één jaar. Is dat, uh, dat is wel heel erg leuk nieuws, toch? Ja, dat zo goed. Dus ik denk dat we binnenkort even wat moeten gaan eten. Ja, dat gaan we zeker doen. Misschien vanavond even toe? Langs. Nou ja, misschien wel. Hey, uh, heb jij wel eens muziek aan op de radio? Of op, uh, in je slaapkamer als je met een meisje bent? Nou, regelmatig, ja. ja En heb je dan ook een favoriet nummer? Of niet? Barry White ben ik een groot fan van. ja, ja. Nou, het is uh, gebleken uit een Brits onderzoek. Dat, uh, en ik vind Chesto ook wel... Uh, Chesto? En uh, headhunters. <laughs> maar uit een onderzoek, uit Brits onderzoek is gebleken... dat het liefdesleven blijkt... Vooral van liedjes van Marvin Gaye. Oh. goed te werken. Om in de stemming te komen voor seks. Uh, sexual healing van Marvin Gaye wordt gezien als het meest opwindende nummer. Uh, Barry White doet het ook uh, goed in de slaapkamer. Overigens zegt ruim 40% van de ondervraagden het opwindend te vinden om seks aan te hebben tijdens, of muziek aan te hebben tijdens seks. Uh, Marvin Gaye dus. Um, zullen ja. we een leuk plekje van Marvin Gaye draaien? Tuurlijk. Welke gaan we doen? Uh, let's get it on, of sexual healing, uh, what's going on? Zeg het maar. Uh, let's get it on. Die, die... Let's get ja, die, it die on. heb, heb ik veel gedraaid. Dus... Oh, is goed hoor. Oh. Understand me, Since we got.